In de Randstad files op de A10 Noord voor de Komtunnel 2 kilometer richting Den Haag. Dat heeft ook te maken met de werkzaamheden in de ijtunnel. Op de A16 Breda Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan. Tussen de afrit Rotterdam Centrum en het Terbrechtseplein staat 3 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 We worden buiten in Zandvoort. En welkom bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Je hoort de Howard Jones en What is Love. Voor Zandvoort en de regio. En in het de derde uur uiteraard weer de vaste onderwerpen. Zo er zijn. Om half vijf uh, dier die van de week. En die luistert naar de naam Max. Max. Rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En het zal u niet verbazen dat het geheel in het teken staat van de storm... die we afgelopen week over Zandvoort hebben mogen begroeten... Uh, rond de klok van kwart over vier hebben we natuurlijk uitgebreid, nog uitgebreid informatie over de ijsbaan die er weer aan zit te komen. Met de feestelijke opening en van alles en nog wat eromheen. Dus daar staan we op kwart over vier nog even bij stil. En uh, hopelijk tussen de muziek door nog even wat Sandvoorts nieuws in het kort. Maar, uh, en heb je al gestemd op uh, de finale jaren top 20? Uh, ik heb al twee keer gestemd. Al, je al mag twee, keer. twee keer stemmen. Die ja? beste vijf, maar daarover straks, uh, straks nog even wat meer. Oké, okay, daarover straks meer informatie bij Sandvoort op zaterdag. Maar eerst meer muziek. Hier is Aisha. Kom, zie. Aïcha, t'en va pas, elle a rigardé tes trésors. Ja, ja. Ja, we gaan nog even naar de voetbalstanden van vandaag uh, kijken. Ja, daar hebben we het over Veteranen 1. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja. Is nee, zondag? Geen, geen eredivisie divisie hoor. Dat doen we morgen weer bij Salvoet op Zondag. Maar de heren van uh, Veteranen 1 die spelen vandaag tegen Velsen. En bij Rust staat het daar 0 tegen 0. Deze wet, wet, wet. Je hoorde de single Ezo Ijs op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, vanaf volgende week zaterdag gaat het gebeuren. Dan hebben we Winterwonderland in Zandvoort. Uh, ja, zoals al aangekondigd tijdens de evenementenagenda... Uh, had ik al aangegeven, dat nog even uitgebreid bij... Uh op terug te komen en wel over het wel-NW en van de ijsbaan al hier in Zandvoort. En dankzij de steun van vele sponsoren, uh, dit jaar zelfs ook van buiten Zandvoort... de medewerking van de gemeente Zandvoort... en nog immer groeiende groep enthousiaste vrijwilligers... is het ook dit jaar weer mogelijk een ijsbaan van circa 250 vierkante meter... op het Raadhuisplein te realiseren. De feestelijke opening, en schrijft u maar vast op in de agenda... Is, uh, zal op zaterdag 14 december om 5 uur plaatsvinden... En tijdens die drie weken zijn er natuurlijk de nodige evenementen. Wat dacht u van 21 december tijdens de sprookjeswandeling... die in de directe omgeving eh, plaatsvindt... zal er een appres schaatsavond georganiseerd worden op de schaatsbaan. Inclusief Gluwijn en alles erop. En, droem en eh, het succes van de discoavond in voorgaande jaren... heeft het bestuur doen besluiten ook dit jaar weer een disco on ice te organiseren. En wel op... Noteert u maar vast, zaterdag 4 januari 2014. De schaatsbaan op de Raadhuisplein heeft zich de afgelopen jaren bewezen... als een echte attractie voor de Zandvoortse jeugd. Ook dit jaar wordt een grote opkomst verwacht en voor wat betreft de prijs... die is hetzelfde gebleven, 5 euro voor een hele dag... inclusief schaatsuur en een bekertje limonade. Ook kan de 10-rittenkaart weer worden aangeschaft voor 45 euro. De ijsbaan wordt dan drie weken lang draaiende gehouden... door een groep enthousiaste vrijwilligers. Wilt u ook deel uitmaken van deze groep? Dan kunt u zich opgeven bij Ingrid Muller. Telefoon is te bereiken op 06-245-30167. 06-245-30167. En mocht u dat horen van deze op oproep... een financiële bijdrage willen leveren... dan kunt u contact opnemen met Rob de Graaf. En die is telefoon bereikbaar op 06-515-61725. 06-515-61725. Hij informeert u graag over de diverse sponsormogelijkheden. U kunt uw gift, hoe klein dan ook, storten op, re op een rekening... Uh, dat is een lang IBAN-nummer. Maar daarvoor verwijs ik u voor het gemak maar even naar de informatie op de website... namelijk www.winterwonderlandzandvoort.nl www.winterwonderlandzandvoort.nl En de muziek tijdens deze drie weken, de non-stop muziek... zal verzorgd worden door juist ZFM, uw lokale radioomroep. Vanwege de ijsbaan zal de komende weken geen biologische markt zijn op het Raadhuisplein. Liefhebbers van deze markt zullen tot donderdag 9 januari geduld moeten hebben. Want dan is de markt ook weer terug. Dus volgende week zaterdag om 5 uur de opening. En dan gaan we met z'n allen weer lekker schaatsen, Albertjan. Ja, zeker. Heb even. je de een beetje zien aan? Nou, en of. Oké, okay, ik ook. Hier is James Beland. En zijn nieuwe single heet Bonfire Hearts. Speciaal voor Anki. Your mouth is a revolver. Find bullets in the sky.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 Starts the sparking our bonfire heart.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 Guess I always have to be. Better, cool. Ja, een plaats die zeker niet mag ontbreken zo aan het einde van het jaar de gezellige tijd aan het eind van het jaar. Je hoorde de zin van vrijheid en play it cool. En daarmee is het precies half vijf geworden tijd voor het dier van de week. Ik zou zeggen omroep Max, Max.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 Indien het rustig wordt opgebouwd, best even alleen thuis zijn. Bent u nou zo'n sportieve baas die Max zoekt? Kom dan snel eens langs om kennis met hem te maken. Hij verblijft momenteel in het Dierentenhuis Kennemerland Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefonisch te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet www.dierentehuiskennemeland.nl Dus ga voor Max of andere leuke dieren naar het dierenhuis Kennemeland... hier aan de Keesomstraat in Zandvoort. Ja, de kerst komt eraan, ook bij CFM op de radio. We hebben hem klaarstaan voor je. Michael Bublé, it's Christmas. De people. van Albert oh, John of niet? Ja, hij ging, maar... Hij ging wel. Ja, maar het bocht zo hard staan. <laughs> ja, de telefoon ging automatisch op... Ja, Oh, dat kan ook nog, natuurlijk. Oh. Hè, de geluidsgolven door de studio aan de tolweg. Tien aan, dan gaat de telefoon vast zelf over. Het zal wel zo zijn. Hé, hey, we gaan uh, weer stemmen op de Vinieljaren. Want de eindejaars top 20 van de Vinieljaren komt er weer aan. Ja, liefhebbers van het radioprogramma... de Vinieljaren, hoef ik het allemaal niet meer uit te leggen. Want uh, wekelijks wordt tussen, uh, tussen twee en vier uur... Uh, dus draait Ruud Jansen enkel en alleen vinyl, zo ook afgelopen jaar. En na, aan het einde van het jaar gaan al die LLP's die komen op een uh, lijst te staan. En daar kunt u als luisteraar uw top 5 op kenbaar maken. Want op woensdag 18 december wordt, wordt tussen 4 en 5 uur... de eindejaars top 20 van het CFM-programma De Vina Vinyljaren uitgezonden. Luisteraars worden in de gelegenheid gesteld om mee te werken aan deze top 20... door een top 5 samen te stellen uit een keuzelijst bestaande uit de al dit jaar gedraaide langspeelplaten. De stemming is reeds twee weken geopend... en kan er, er kan worden gestemd tot en met 15 december middernacht. Wat moet u doen? Nou, ga even naar de Facebookpagina van de vinyljaren uh, bij CFM... en klik even aan uh, de lijst met, met de ruim 130 LP's... u hoort het goed, ruim 130 LP's die daarop staan... en kies daaruit uw top 5... En uh, vul het stemformulier dan in en stuur het op. Uh, en klik op versturen, zodat Ruud de kennis kan nemen van uw top 5... zodat hij dat kan verwerken in de lijst. De plaat die men op 1 zet krijgt 5 punten, nummer 2 krijgt er 4... en zo verder tot 5, die krijgt er 1. De keuzelijst... Uh, is uh, voor een ieder wat wils. Dus op woensdag 18 december zetten we vast in uw agenda... tussen 2 en 5 uur de eindejaars top 20 van het programma... het, het heel populaire uh, radioprogramma van CFM, De Vinyljaren. Luisteren dus. En stem dus via uh, devinyljaren.webklik.nl. En je mag zelfs twee keer stemmen van Ruud, dus laat je stem zeker niet verloren gaan. En ga nu stemmen op de eindejaars top 20 van de finiljaren. Hier is Earth, Wind Fire. Zo zwingt het toch even de pan uit he, op de zaterdagmiddag bij CFM. Terug naar 1983 met deze single van Vitesse. En dat was Rosalind. Kwart voor vijf precies. Tijd voor het gedicht van de week. En deze week gaat het gedicht over de storm. Razend over daken. Luister naar het kraken. Zwierend de dakken. Het rilt in mijn lichaam. Eén van onze weergoden speelt de grote baas. Niets kunnen we doen. Spanning overheerst. Wachtend op de afloop van dit spektakel. Hopend op het goede van deze kracht. De natuurmacht. In de nacht van 5 op 6 december beukte een noordwester op de kust. De dijkbewaking was niet gerust... De storm had een orkaankracht bereikt en stuwde het water hoog op. De meeste dijken hielden het kleine en braken waren het een strop. Vooral de waddeneilanden moesten het ontgelden. Daar was alles ondergelopen, havens en velden. Heel veel zeehonden konden worden gered en gingen niet dood. Dat gold, ook, dat gold ook voor vele mensen. Je kon ze redden zonder boot. Velen waren thuis bij de haard en de familie rijk. En dat alles in één nachtje tijd. In 1953 dacht men dit nooit meer en men kwam met een plan. Een delta zou meer leven geven op de eilanden dan. Er kwamen bruggen over de armen van de kust. En in die bruggen liet men schuiven zakken tot de bodem van de zee. Nu houdt men het water tegen en de, ne en de zee neemt enkel zand mee. Men kan er nu rustig gaan slapen. De mensen hoeven nu minder dijken te bewaken... Dat was hem weer bij CFM, het gedicht van de week. En deze week ging het over de storm van afgelopen week. Nou, we hebben onder meer gesproken met Martin van Galen en uh, zijn collega's van de KNRM. Zij waren die de zee trotseerden en uh, keken hoe de Anne-Paulise het zou doen... tijdens die weersopstandigheden. Nou, het is gelukkig allemaal goed afgelopen. En nou weer een plaatje. Ja, een verzoekplaat. Wou je ook wat zeggen? Ja, dat wil ik dus zeggen, een verzoekplaat. Oké, okay, voor wie gaan we hem draaien? Onze collega Mark Otten. Hier is hij in No Sunshine met Anderson. Just go home. I'm from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 Het lijkt wel een beetje op die zangen die we hiervoor hadden. Oké, dat was hem alweer, Albert-Jan. Deze aflevering van Salford op zaterdag. We hebben het weer met heel veel plezier gedaan, toch? Ja, we hadden een hartstikke leuk, afwisselend programma vandaag. Eh, met vele interviews en veel mooie muziek. En morgen zijn we weer, ook dan weer tussen twee... 5 uur. En dan met uh, Zandvoort op zondag. Dan kunnen we weer een aantal weddenschappen doen natuurlijk. Hè, ja. Omtrent de Eredivisie divisie en dergelijke. Dus gaat weer een leuke uitzending worden. Gaan we een leuke uitzending van maken, luisteraars. Morgen wederom van 2 tot 5 live Zandvoort op zondag. Een hele fijne zaterdagavond. En graag tot morgen. Bedankt voor het luisteren. Toch? Tot morgen. Doei doei.